De Griekse minister van Financiën zegt dat de geloofwaardigheid van zijn land een stuk groter is geworden. Hij benadrukt dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het parlement nu snel moet worden doorgevoerd. De ministers van de Eurolanden gingen afgelopen avond akkoord met het vrijgeven van een nieuw deel van een lening van in totaal 110 miljard euro. In Griekenland is de kapitein gearresteerd van een schip dat met hulpgoederen naar de Gazastrook wilde vertrekken. Hij blijft tot zeker dinsdag vastzitten en wordt dan voorgeleid bij de rechter. Vrijdagavond verboden de autoriteiten een groep activisten om te vertrekken. Ze waren van plan om de blokkade te doorbreken die Israël voor de kust van de Gazastrook heeft ingesteld. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens worden gesmokkeld naar de Hamasbeweging. Het schip van de 60-jarige kapitein is niet het enige dat vanuit de haven bij Athene naar de Gazastrook wil voorkomen. Varen. Vrijdag probeerde een Amerikaans schip, al met hulpgoederen voor de Palestijnen, de haven in Griekenland te verlaten. Maar het werd tegengehouden door de kustwacht. Zwaargewicht Vladimir Klitschko heeft de wereldtitel veroverd van de grote boksbonden. In Duitsland was de 35-jarige Oekraïner in alle twaalf ronden te sterk voor David Hay uit Groot-Brittannië. In het duel stonden drie van de vier wereldtitels op het spel. Twee van Klitschko en één van Hay. De enige andere titel in de zwaargewichtklasse is in handen van de broer van Klitschko. De bokswedstrijd in Hamburg was in een uitverkocht stadion met 50.000 bezoekers. Het weer vannacht droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon. In het oosten bewolkt en wat regen tot tussen de 16 en 20 graden. Dat zou ver het NOS journaal. ABB verkeersinformatie. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knopen Deel en Salbommel. File van 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Het begon allemaal zo mooi in Suriname voor dat ene programma. Ze kenden elkaar al jaren, maar in één keer daaronder die Surinaamse zon... keken ze elkaar in de ogen en dachten ze... jij bent de man schuinstreepje vrouw van mijn dromen. Een prachtige relatie volgde en met z'n allen keken wij ernaar... en smulden wij ervan. Ik heb het over Bridget Maasland. Die verliefd werd op Johnny De Mol. Op, uh, uh, in Suriname tijdens zijn programma Waar is de Mol? En het was fantastisch. En we smulden er allemaal van. Vervolgens gingen ze samen op vakantie naar Bali. Daar gebeurde iets waar we nog steeds niet precies van weten wat het dan was. Maar ze kwamen terug. En de grote romance was voorbij. En in de meeste relaties is het dan klaar wanneer het klaar is. Maar in BNR-land uh, moet er dan ook weer flink worden uitgelegd hoe het nou allemaal gegaan is en waarom het uiteindelijk voorbij was. Ja, als je dan langs gaat bij Carlo en Irene, dan weet je dat je je verhaal uit de doek moet doen. Nou ja we, ja, we daten wel, ja. Nee, heb je verkeering. Nou ja, dan zijn we nog een beetje aan het uitzoeken. Het is een beetje lastig als heel Nederland uh, vanaf het begin af aan op je nek zit ongeveer. Terwijl je ongev ja, zelf nog je niet echt weet, weet wat er aan de hand is. Ja. Ik durf wel met alles wat ik heb te zweren dat het geen publiciteitsstunt is. En dat we elkaar heel leuk vinden. Ik hoop het zo, want ik vind jullie zo'n leuk setje. Ja, gelukkig met hem. Ja, we hebben het heel leuk. Ja. Ja? Ja. En wanneer, wanneer zijn de leukste momenten? Dan houden we erover op. Als we samen zijn en niemand zich ermee bemoeit. Oh, wat zou dat lekker zijn? Ja. Of als er een keer voor zou komen, zou dat lekker zijn. Hoeveel fotografen <laughs> liggen er voor de deur? Nou, nu is het wel weer even rustig. Maar het was een tijd lang uh, ja, bizar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik heb dat gelukkig ook nog nooit meegemaakt. Als uh, prestatrice van het programma Spuiten en Slikken. Maar zo optimistisch als dat ze klonk, dit was uh, in het najaar wat je hoorde. In februari van 2011 uh, was het uh, sprookje voorbij. En um, was Bridget weer vrijgezel. En wat Johnny doet, dat blijft natuurlijk altijd een groot mysterie. Vannacht in Lust hebben we het over publieke relaties. En dan denk jij misschien... Oh god, gaan we tot vier uur praten over BN'ers? Nou, niet alleen. Want um, dat je relatie steeds opener en steeds meer publiek uh, uh, gedachtgoed wordt... dat geldt niet alleen voor BN'ers. Sinds... Uh, de komst van Facebook, Twitter, hives, noem het maar op... worden relaties, ook van uh, niet-BN'ers... steeds opener en opener. Mensen die elkaar de liefde verklaren op Twitter. Je kan op Facebook aangeven met wie je een relatie hebt... en hoe lang al en waarom en of het leuk is of niet. Dus eigenlijk worden we steeds opener over ons liefde... en over ons seksleven. En daar wil ik het vannacht met je over hebben... En ik kan meteen een stelling jouw kant op, want ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarin staat. Je liefde en je seksleven, moet je daar zo open mogelijk over zijn? Kan je maar beter zo open mogelijk daarover zijn? Of moet dat iets zijn wat privé blijft en waar je niet al te veel over vertelt... en dan zeker niet op het internet? Ik wil het heel graag van je horen. Bel mij met jouw mening of met een eigen verhaal of iets wat je hebt meegemaakt. 0800-1121. 0800-1121. Je mag me ook mailen naar lust.bnm.nl. Nou, het belooft een ontzettend leuke show te worden. Ik ga uh, later in het uur nog even bellen met uh, Mariella. Die gooide haar hele liefde en een beetje van haar seksleven op de buis. Want zij deed mee aan de bachelor. Kwam uiteindelijk in de finale. En liep daar ten overstaande van 1,4 miljoen kijkers een blauwje. Hoe is dat? Hoe werkt dat? En doe dat pijn? Dat ga ik straks aan haar vragen. Ik vermoed van wel. En ik ga straks overschakelen naar mijn vrienden in Boyd's Bar. Die ook over het onderwerp niet uitgeraakt praten. Maar ik heb ook heel veel mooie muziek klaarstaan. Zo ook van een dame die al tien jaar in de muziek zit. En al tien jaar mateloos populair en succesvol is. Ze heeft pas haar eigen wassenbeeld gekregen bij Madame Tussaud in Amerika. En uh, zegt dat ze het even wat rustiger aan gaat doen met muziek. Ze richt zich op uh, Broadway. Want ze is uh, producent van een, prem een, een première, wil ik zeggen. Een, uh, een productie bij de name of Fly. Dat is een, uh, een theaterstuk dat gaat over een uh, vooraanstaande zwarte familie in Amerika. En wat die allemaal meemaakt. Soort de, de haxtables, maar dan uh, on Broadway. En uh, zegt dat ze zich eventjes terugtrekt van de muziek. Omdat ze andere dingen wil doen. Wij zijn blij dat ze in elk geval heel veel goede muziek heeft gemaakt... en daar wil ik even wat van draaien. Alicia Keys, If I Ain't Got You...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 define what's within, and I've been there before, but that life's a bore, so full of the super.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 dat ze snel weer terugkomt en snel weer nieuwe albums gaat maken. En niet te veel blijft hangen op Broadway. Ja, elitair gebeuren. Goed, lekker muziek maken. Goed, we hebben het vannacht over uh, openheid in relaties. Dus deze keer niet over opene relaties. Maar openheid in relaties. Hoe open moet je zijn? En hoe komt het toch dat we ons zo um, ja, kapot staren op de vuile was van anderen? In Boyd's Bar praten mijn collega's elke zaterdagavond, zaterdagnacht mag ik zeggen bij over het onderwerp van de week. En ook deze week zitten er weer wat gepeperde meningen tussen. Het volgen van, van relaties ja. van banners. Weet je van die bladen, van die, echt, echt die, die uh... En Ik snap wel de functie van zo'n blad, weet je, dat je... Waar de kapper oh, als... ligt hier. Dus mensen kunnen natuurlijk hun eigen problemen daaraan spiegelen... En, en, of juist vergeten. En ik snap de functie er wel van. Maar het is altijd omdat het ook Nederland is zo'n klein wereldje wat BN'ers betreft, weet je. We, we hebben niet echt een mega, mensen met echt charisma tot over de, over, de, over, de, over de brug, weet je wel. En dan wordt het al zo snel zo snel, want het zijn altijd dezelfde zeven mensen die erin staan. Ja. hoor. <lacht> oh, Wendy van Dijk. Ja. ja. Is, is het ook iets met interessant zo... of zoiets? Nee. Ja, maar het is ook van... Um, dan zit je ergens in Amsterdam in een kroeg of zo en dan komen bijvoorbeeld uh, je wordt kelder en laten verstel. Oh, ja. Dat is oh. dan ook opeens een nieuw stel. Dan hoor je ook iedereen zo. Oh, Half oh, klaarkomen. Oh, oh. <laughs> ja. ja. Maar ik, heb, maar ja, ik moet het natuurlijk niet altijd doen. Ik heb het wel bijvoorbeeld met de voetballers. Als er een voetballer binnenkomt, dan ga ik ja zo. Ja, die heb ik dan, ja inderdaad. En ik lees wel altijd uh, nunl achterklap. Vind ik ja, het ja ik ook wel. alleen al, daar geniet ik wel van. Maar, maar het, moet, het moet ook, hè, voor mijn werk. Dus, uh... tuurlijk, tuurlijk. Maar het lijkt me wel heel erg gek als je, als, als ik nu, als je een blad opstaat en ik sta er zo opeens in. Zo van: hé, Sheldine heeft uh, een relatie. Ja. Herpes, alles. <laughs> Hij heeft een nieuw huis, weet ik veel. Hoezo? Ja? Ik ben natuurlijk niet interessant genoeg, maar... Nou. Maar ik nou. denk dat het ik ook het echt uitmaakt... Over jou. of je het zelf maar. wil. <laughs> ja, toch? Want ik denk als jij echt in de bladen zou willen komen... dan, dan bel, je, bel je even naar de, naar de privé. Maar zo werkt dat En dan, dan komen toch ze een shoot met je maken. Ja, ja, inderdaad. ook vind ik ook heel eng. dat Ze bellen van, goh, we weten dat je vreemd gaat. Weet je je, je ja. bent nu twee kanten op. Of, je of het zelfs, openbaar je maken, het verhaal, ja. Of wij doen het voor je en dan ga je door de stront. Ja, dan zit je daar wel even voor. En dan verdien je misschien heel veel geld met je bekende imago. Maar dat lijkt me toch wel echt zo kut. Ja, en ik denk dan toch dat je voor de, die keuze gaat van... Oké, okay, dan, dan zeg ik wel hoe het is gegaan. Oh, dat zou ik niet doen. Dat ja, maar... jij, dat jij laat dan iemand anders ervoor schrijven. Dan wordt het namelijk echt... Dan, uh... dan maak ik het ja, maar eerst het snel zelf uit. En dan... Dan laat ik ze erover schrijven. Maar ik zou er niet, niet zo snel mee gaan. het is zeker heel veel geld Ik vind het wel mooi, die huilverhalen altijd. Nee, maar je wilt toch liever dat de waarheid dan op papier komt... dan dat er een beetje wordt gezegd van... nou, die heeft daarmee genoten, daarmee genoten. Daar. Als je toch al weet dat het in het blad komt. Ja, maar ik vind het ook wel een soort van... of chique als je gewoon nooit erop reageert. Ik denk als je er nooit op reageert, dan is ja. het ook snel... Maar wie weet dat het niet dat mensen zeggen van... oh ja, dit heeft ze zelf gezegd niet plaatsen. Nee, dat is, dat is zo. Weet je, ik zou het trouwens echt niet weten wat ik moest doen. Ik hoop gewoon niet dat het zo gaat gebeuren. Ding, weet je. Dan, dan weet je dat mensen dat lezen, maar ze gaan, je hoort ze niet het zeggen waar je bij bent. Maar met Twitter en zo is natuurlijk, dan ja. lijkt me die verleiding heel groot. Als dus, je mensen beënnen die dan de vreemdganger is, dus dan staat mm -hmm. iedereen aan de kant van de ander. En dat je dan toch de verleiding niet weer kan, kan weerstaan en jezelf je eigen naam op Twitter intoetst. Weet je. En dan al oh, die terror of jullie. Ja. Dat is wel moeilijk, want vroeger wist je, wist je wel dat gezegd, of maar je kon het niet checken. Ja, hoef je het niet terug te zien. Ja. Nu is het echt van gang in je gezicht. maar Wat ik me ook afvraag, met, met, met relaties met, van BN'ers, waarom zoeken BN'ers altijd BN'ers op? Waarom je Jock Pelder <hijntilfeer> ja. nu met Laren verslaat? Laren verslaat. Nee, Laren verslaat. Verster. Ja, Versterk, eh, verslaat. <hijntilfeer> Dikke Je komt alleen maar op bepaalde feestjes waar, die, waar zij ook komen, dus heb je geen tijd voor andere dingen. En je moet ja. iemand hebben die, als jij over jezelf vertelt, nee, dat diegene ook over God zichzelf begint op. te vertellen. Alsof, alsof Jort Kelder het zo druk heeft en alleen maar uh, de hele dag aan het werk is en op die feestjes komt. Die heeft natuurlijk elkaar allemaal geen reet te doen om dan één keer in de week bij de wereld uit door te zitten. En, en, een vorm. Ja, bijvoorbeeld. Maar, ja, maar die vindt het dan op een gegeven moment denk ik niet meer interessant... als jij met een of andere accountmanager hebt... om te horen over dat nee, leven Precies, maar dus is het alleen maar interessant... om een relatie te hebben met iemand uit het vak. Dat vind ik echt... Dat vind, ik heb dat nooit echt begrepen. Kijk, van Wendy en Erland. Ik snap Wendy wel, want dat is de verzekering natuurlijk. Appeltje voor de door. Tot de oude dag. Erland is uh, de, de baas, geloof ik. Mm -hmm. ja. Dat is heel knap als je dan nog ontslagen wordt. Ja. Hoe ga je dat zeggen in bed? Ik ga niks heel anders doen. Ja. Schat, dat was heerlijk. Maar ik uh, moet je nog één ding zeggen. Blauw mapjes gesprek. Ja. Ja. Oh. Nou, nou, ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe het met Sarai daar zit. Of die het ook wel eens met een BNR heeft gedaan... En, um... Of ze ooit gebeld is voor, door een uh, roddelblad? Ja, hoe, Sarai, hoe zit dat met je? Nou, jongens, wat, wat een heerlijke vraag om aan mij te stellen. En uh, ik ga nu het risico lopen op, uh, om mijn BNM-pas te verliezen. Maar voor zover ik me kan herinneren... en in mijn wilde tijden, ja, ik, ik kan me ook niet alles herinneren. Daar ben ik ook eerlijk over. Maar heb ik het nooit met een BNR gedaan? Toch? Nee. Ik heb het nooit met de BN' en gedaan. En of ik wel eens uh, door een roddelblad gebeld ben, dat niet. Ik sta um, als prestatrice van Spuiten Slikken en Try Before You Die... weinig in de roddelbladen. Ik ben gewoon heel saai, want ik deed dus niet met BN'ers. En dan word je meteen um, als, als wat saaier bevonden, wat ik niet direct erg vind. Maar ik heb wel een keer een uitspraak gedaan in mijn eigen programma, Spuiten Slikken. Waardoor ik in één keer iets meer in dat circuit zat. En dat had te maken met de Playboy... We hadden een Playboy-bunny op bezoek. Uh, een van de meiden van Gooise, Gooise Meiden, uh, echte Gooise Meiden. Die had in de Playboy gestaan en mijn collega Nicolette... die had ook in de Playboy gestaan. En toen had ik als grap gezegd... goh, ik ben eigenlijk de enige niet-playmate hier. Ik zou toch eigenlijk ook in de Playboy moeten om mee te kunnen doen. Om mee te kunnen praten met jullie. Dus Jan Heemskerk, dat is de hoofdrecteur van de Playboy... je hebt me ooit benaderd, maar toen zei je alleen maar tegen me... dat ik zo'n leuke columns schreef. Daarmee heb je mijn hart gebroken waarom vraag je hem niet? Dat was een grap. Misschien, ik weet ook, ik ben ook niet echt grappig... maar het was een grap. En volgens werd dat ontzettend groot opgeblazen... ze rijden wil ook in de Playboy. En dat werd ook een beetje zieligjes. En uiteindelijk uh, moet ik bij deze zeggen... ik ga denk ik niet in de Playboy. <laughs> ik heb ook niet die behoefte. Ik vind prachtige foto's. Ik vind de dames die erin hebben gestaan... dat zijn echt topfoto's geweest. Maar ik denk niet dat het voor mij is gewoon... Bij deze dus. Ik las deze week weer dat het uh, nog één keer uh, weer ergens stond. En toen belde mijn vader me op. En die zei, uh, nou ja, piep, een paar scheldwoorden. Playboy, piep, nog een paar scheldwoorden. Zei ik, nee, paps, het is niet waar. Goed, ik hoop dat uh, mijn vrienden in Bar bevredigd zijn. Ik heb al heel lang over mezelf gepraat. We gaan nu snel weer over op uh, interessante onderwerpen. Ik heb, uh, ik heb een beller. Nee? Oh, we hebben straks een beller. Top. Ik heb straks een beller die uh, uit de doeken wil doen dat zij zelf geen BN'er is... maar het wel een keer gedaan heeft met een bekend iemand. Nou, dat wil ik uh, graag horen. Eerst over naar een dame die op het punt staat om superbekend te worden. Ze had uh, één zomerplaatje, de Golden Days, waarmee ze meteen doorbrak. Uh, ze stond al samen met Marco Bussato op het podium... en staat morgenavond in het voorprogramma van James Blunt. Het is niet onaardig voor zo'n Nederlands talent. En ik hoop uh, dat het vanaf hier alleen maar groots verloopt. Vast wel. Ik heb haar tweede single voor je klaarstaan. Bottles, Crystal. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture perfect world. bottled it up till we both had enough and we'd make a scene all these broken bottles bottles man we all torn Vannacht hebben we het in Lust over openlijke relaties. Openheid in de relaties. Hoe open moet je zijn over je liefde en over je seksleven? En sommige mensen hebben daar wat minder keuze in. Mensen die zichzelf in de kijkers spelen met hun werk. Als je bijvoorbeeld van dat is ook een baan BN er bent. Of, uh, uh, maar, ook, maar ook in het dagelijks leven met al dat Twitter en dat Facebook... is het natuurlijk steeds makkelijker om maar open te zijn over je relatie. Waar ligt de grens? Wat moet je nou wel vermelden op Twitter en Facebook... en wat absoluut niet over je liefdesleven? Ik hoor dat heel graag van je op 0800-1121. Bel mij, dat vind ik gezellig. Rachella, gelukkig heb je me gebeld. Goeiedag. Hi. Hi. Hi, je bent uh, net terug van een goed feest, liet ik me vertellen. Ja, het klopt, ja. Vertel eens. Waar was je? Uh, ik was op Bloemendaal. Jij was op Bloemendaal? Ik was op Bloemendaal. Ik zal je vertellen, Rochelle, dat ik heb jou gezien. Dat hoor ik. Ik heb jou gezien. Want, even het verhaal. Ik uh, um, presenteer samen met Nicolette het programma Spuiten en Slikken. Ja. Wij hadden daar een, uh, een wekelijks onderwerp. En dat heette Fuck the People. Ja. Waarin uh, ja. mensen, jonge, knappe, leuke mensen... ...open vertelden over hun liefde en over hun seksleven. Jij ja. zat daarin. Jij bent daar een paar keer geweest. Hartstikke leuk. En ik uh, was met mijn, uh, mijn uh, geweldige vriend op het strand... En we zagen jou, en jij kent mijn vriend ook, want die heeft jou gedraaid voor dat item. Inderdaad. Wij zijn verliefd ja, geworden terwijl we jou draaiden en regisseerden. Prachtig. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Je stond aan het begin van onze relatie. Maar ik, je was, ik was erbij. Je was erbij, maar je herkende ons niet, want je had het hartstikke druk op je Nee, venzen. dat klopt. Ik heb jullie niet gezien. Nee, nee we lieten je ook maar, uh, we lieten je maar lekker gaan. Want je was op flirtation. Dat klopt. Een supergroot, moet ik zeggen, kan ik zeggen een, een lesbo-feest of is dat, uh, is dat denigrerend? Mm, ja, ja, zo kan je het noemen. Open-minded, denk ik. Een, ja, ja een, een, een feest waar vrouwen zijn uitgenodigd die lesbisch of biseksueel zijn of hetero... maar die gewoon een avondje willen stappen zonder mannen, toch? Ja, dat klopt ja, Hoe was het? Het was heel leuk. Ja, hè? Ja, de sfeer... Ik droog. Ja, de sfeer, uh, ja, ja, de sfeer uh, bonkte er vanaf. Ik liep daar twee ja. keer langs. En het was echt super. Het was goed te doen. Het was heel leuk, ja. Rachel, we hebben het vannacht over... Uh, Openheid in relaties, of mensen die heel open zijn over hun relaties. En dan kom je ja. al snel op het onderwerp bekende mensen. Ja. Want daar wordt natuurlijk veel over die liefdeslevens en over die sekslevens geschreven. Maar jij bent nu toch een keer zo stiekem zijdelings per ongeluk onderwerp geweest van zo'n soort relatie. Een uh, deel van, ja, dat klopt inderdaad. Vertel ja. eens. Uh, ik heb uh, iemand heel erg leuks ontmoet tijdens een concert... En dat klikt heel erg leuk. En van het een kwam het ander. En Dat is gewoon heel gezellig geweest. En leuk contact gehad. Nog steeds. Maar, wat, maar was dat, want je zegt tijdens een concert, maar dat was ja. de artiest, toch? Ja, klopt. Ja, dat dus was <laughs> tijdens een concert van uh, Bilal, een artiest. Ja, die hele mooie muziek. Even kijken, misschien kunnen we later nog wel een plaatje van hem draaien. Dat en, is wel ja, leuk. Soul Sisters, al heel bekend van hem. Ja, dat is Inderdaad. wel. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want ik uh, denk dat er op dit moment veel mensen aan het luisteren zijn die ook naar concerten gaan, maar die dan toch niet de artiest ontmoeten. Um, het was eigenlijk aan het eind van, de, van de, ja, zijn optreden, uh, stond ik buiten. En hij kwam buiten lopen en ik was heel gezellig met onze vriendin wat aan het drinken. En hij zei naar mij dat ik, uh, dat ik naar hem moest komen. En ik zei eigenlijk naar hem van, nou nee, jij komt maar hierheen als je me wat wil vragen en dat deed hij en toen hebben we de hele avond gezellig uh, samen gezeten, samen wat gedronken en dat was eigenlijk heel erg relaxed en leuk. Nu vertel je dat uh, uh, hij zag jou en hij zijnde. Ik vind dat typisch iets. Wat hoort bij zo'n artiest? Ja, die zo gewoon houding, gewend inderdaad. is van nou, ik sta op een podium, vrouwen ja. vinden me fantastisch, ja. uh, ik, ik wenk jou wel even. Wat ging er door jou heen toen hij, toen hij zo naar jou wenkte zo van nou, kom maar even mijn kant op. Nou ik was niet zo heel erg onder indruk en ik was er ook niet heel erg van gediend. Dus ik had zoiets van ja, als je me wat wil vragen dan kan je ook wel naar mij toe komen. Maar uiteindelijk uh, raakten jullie toch aan de praat hij liep naar ja. jou toe. En, en wat was er dan, wat was er leuk aan hem? Um, hij had een hele open houding. Weet je. Als artiest zijn, dan denk ik dat je dat uh, toch wel hebt. Alleen vaak verbergt, omdat er zoveel aandacht om je heen zit. Mm -hmm. En hij was heel sociaal en heel hankelijk en lief. Ja. Goed, toen zijn jullie een avond uh, uitgegaan. Ja. Is er toen meer gebeurd? Want dat is nou, dat, natuurlijk iedereen, <lacht> nou ja, ik in elk geval <lacht> <lacht> ja, wel wil dan. weten. Nee, nee, eigenlijk niet. Maar dat was ook wel goed hoor, dat, uh, daar was ik ook niet op uit. Ik, hij is een hele goede artiest, een hele interessante man, maar ik vind hem niet zo heel erg aantrekkelijk. Je vond hem niet zo knap? Nee. Komt dat omdat je, nou ja, je was op flirtation, ik weet niet uh, hoe je seksuele geaardheid in elkaar steekt? Ja, van ik. Beide. Je, jij bent biseksueel? Ja. Maar hij was niet zo aantrekkelijk? Nee. nee. Wat merkte je, want je hebt wel een avond met hem opgetrokken, Dat is, hij is niet zo bekend in Nederland, uh, uh, Bilal, maar... Maar, maar er, zijn, er waren toch allemaal mensen die naar het concert kwamen. Wat merk je als je met zo'n ster op stap bent? Want, dat nou ja, dus heel vaak onderbroken wordt. Je wordt heel vaak onderbroken? Ja. Door? Ja. Uh, door mensen die graag op de foto willen of iets willen vragen. Of uh, ja, dat soort dingen. Die veel mensen die aandacht van zo'n man willen. Ja. ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Dat lijkt me best wel irritant. Uh, hij ging er heel erg leuk mee om. En um, dan, dan is het... Ja, dan is het best oké okay te doen. Ja? Ik denk als iemand daar heel erg arrogant mee omgaat en, en daar niet echt van gediend is, dat, dat die houding dan uh, minder aangenaam is. Ja. Dat je ook een beetje bezwaard voelt dat jij wel met hem zit te praten, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Uiteindelijk uh, vond je hem niet zo aantrekkelijk, dus er is niks gebeurd. Maar laten nee. we nou heel even... Misschien, er kon, kon zijn dat er een vonk was overgeslagen. En dan ben je dus in één keer verwikkeld in een, in een relatie of in een affaire met, met een bekend iemand. Ja. Is dat iets waarvan je denkt, nou, dat is een spannend avontuur? Of, of heb je daar denk je? Nee, net echt, ook eigenlijk niet echt iets voor mij? Ik denk het niet. Toch niet? Um... Er zijn ontzettend veel mensen die op dit moment posters boven hun bed hebben hangen. Nou ja, dat zijn meestal tiener meisjes. of Ja, of, of, of echt, echt een soort wishlist hebben. En zelfs met hun partners afspreken van... goh, we zijn elkaar trouw. Maar yes. mocht ik Brad Pitt nou in het Amsterdamse nachtleven... tegen het lijf lopen, dan staat hij op mijn gouden lijst. Ja, en dan okay, mag okay. ik daar een avontuur mee blijven. Voor veel mensen is dat toch een soort fantasieding. Een soort, fantasie -ding. Een soort ja, nee, spannend avontuur. Ook, dat snap ik ook wel. Dat, dat, is, dat is voor heel veel mensen. Dat is ook, ik denk dat ik ook wel idolen heb. Alleen... Echt met iemand samen zijn en, en dan in zo'n leven ver, verwikkeld raken, van je anonimiteit kwijtraken, dat hoeft voor mij niet per se. Nee? En wat is, je zegt, je, an, je anonimiteit kwijtraken, waar ben je dan het meest bang voor? Nou, als ik lekker in mijn job pak naar de supermarkt wil, dan wil ik dat gewoon doen. Dan wil je niet gefotografeerd worden als het zoiets? liefje van ja, de ja. Amerikaanse soulzanger. Ja, zoiets, ja. Nou, nee, kan ik me wel iets bij voorstellen? Ja, toch? Hoe denk je dat komt dat mensen het zo interessant vinden, dat hele gebeuren? Uh, aandacht. Ja, het, het, eigenlijk is het gewoon een aandachtsding ook, hè? Ja, vooral dat. Hé, hey, uiteindelijk heb je een mooie avond gehad. Het is een goed verhaal, fijn dat je dat deelde. Ben je nou iemand geweest, ik weet niet hoe lang het geleden is... die dat dan meteen op Twitter en op Facebook heeft geknald van jongens, ik heb de avond van me... Van... Nee, ik heb, ik heb zelf geen Twitter, dus dat sowieso niet. Heb je geen Twitter? Nee, maar ik... <lacht> nee. Dus <lacht> ik heb geen Twitter. je hebt dat niet openbaar gemaakt? Je, ja, je wel spannende op Facebook. Op okay, Facebook wel. wel, ja. Dat moest er wel even uit. Ja, dus maar dat... wat schrijf je dan? Dat vind ik wel echt geinig. Um, er was een hele leuke foto gemaakt en die was gepost. En wat, en dan, maar dan zet je er ook iets bij, toch? Je post een foto en dan meestal ook een stukje tekst. Uh, ja, wat stond erbij? Jeetje, dat is ook een tijdje terug. Uh, uh, geen idee eigenlijk. Maar wel iets uh, dat ik een leuke avond had met Bilal in ieder geval. Dus toch wel. Dat is dan wel een grens. Dat vind ik echt zo grappig. Ik heb regelmatig discussies met mezelf in mijn hoofd. Van wat moet er nou op Facebook? Wat moet er nou op Twitter? En wat dan ook niet? Maar dit ja. komt wel, zeg jij. Dit komt wel. Ja, voor mij wel. Ja. Ja, dat vond ik wel oké. Okay. Raccala, super leuk dat we even mochten uh, spreken. Natuurlijk, ja, dankjewel. En dat je je verhaal deelde. En uh, ga lekker bijkomen van uh, een avondje flirtation. Ja, precies. En blijf ja. lekker luisteren. We hebben tot vier uur vannacht over relaties die in de openheid worden gebracht. Soms door de mensen zelf, en soms met uh, een handje hulp van uh, de roddelbladen. Ik, ik ben ontzettend ga Ja, dankjewel. Lekker. <laughs> Ik ben ontzettend benieuwd hoe jij erin staat. Hoe open moet je zijn over je liefde en je seksleven? En die gouden lijst waar ik het over had. Die lijst waarmee je, waarover je hebt afgesproken met je partner. Van nou ja goed, de kans is zo klein. Als ik die bekende Nederlander zie of die uh, acteur. Dan, dan, dan, zou je daar, dan zou ik daar eventueel wel een avontuurtje mee mogen. Heb je zo'n lijst? En wie staat erop? Ik ben echt ontzettend bedoeld. 0800-1121. Silo Green, heb ik klaarstaan. Bright lights, a bigger city. Light's Bigger City. Net in Boys Bar zei Arco het volgende over... ja, uh, ik snap wel waarom uh, BN'ers uh, zo interessant gevonden worden... met hun liefde en seksleven door iedereen. Want ja, dat, mensen gaan zich daar toch aan spiegelen. Of juist helemaal niet. Maar mensen hebben daar toch een bepaalde herkenbaarheid in. Jochem, goeienacht. Daar ben jij het volgens mij niet helemaal mee eens. Nee, nee, niet helemaal. Ja, of nacht, dan, Jochem. Dit sluit. Nee, um, weet je wat het is? Nee? Uh, natuurlijk hebben mensen er zeker herkenning bij. Bij bekende Nederlanders die zich uiten in hun liefdesleven. Want ja, je ziet ze bijna dagelijks op televisie en noem allemaal op. Maar ik persoonlijk ja, stoor me er nou wel een beetje aan. Natuurlijk neem ik daar niet wakker van. Maar ja, een bekende Nederlander die wordt toch bekend om wat hij doet. En noem allemaal op en niet zozeer. Uh, uh, wat hij in zijn privéleven uitspookt, dus ik, ja. Nou ja, er Zij zijn, natuurlijk, ja, maar er zijn ja. natuurlijk ontzettend veel BN'ers uh, categorie Patricia Pai, die ook met uh, haar privéleven, of met hun privélevens, heel veel aandacht naar zich toe trekken, toch? Ja klopt, maar ben je dan niet een beetje bekend, of wil je dan niet bekend zijn uh, om bekend te zijn? Of word je dan bekend omdat je iets kunt waar mensen zich uh, in interesseren? Ja, ja, nou dan denk ja. Ik denk dat ik vooral bekend wil zijn om, uh, om bekend te worden. Ja, kan ik me voorstellen, inderdaad, dat je dat zo ziet. Maar jij zegt helemaal niet interessant. Wat, wat doe voor jij? Mij niet. Misschien voor, uh, voor het Hart van Nederland Publiek wel. Ja, wie zijn, maar... die, wie zijn die? Dat vind ik echt een mooie term. Hart van Nederland Publiek. Wie zijn die mensen dan die graag willen uh, zien, willen lezen, willen horen over de liefdes en de sekslevens van uh, de BN'ers? Mensen die te vlui zijn om de televisie van Max of van RTL ja, 4 of SBS uh, 6 af te zetten, denk ik. Die toch nog uh, de afstandsbediening niet vast durven te pakken... om naar een bepaald ander programma weg te zetten van Hart van Nederland. Oké, okay, maar duik eens met mij op die bank van, van een Hart van Nederland kijker. Ja. Wat, voor soort, wat voor soort mensen zitten daar dan, volgens jou? Daar ben ik echt benieuwd naar. Uh, mensen die... Uh, wij interesse hebben voor uh, andere culturen bijvoorbeeld, om een, een voorbeeld te noemen, en dat is ook een mooi broodje, naar wat me vorige week in jullie show opviel. Oké, okay, over andere culturen gesproken. Vorige week in onze show viel jou het volgende op, zeg maar. Ja, wel een, een Tim. Uh, stem kan je wel bekend voor, maar dat was liever een Tim. Ja, ja ik weet wel waar je naartoe hebt. Dat is natuurlijk niks voor mij. Uh -huh. Je Vorige week ja. hadden we een show, ik onderbreek je heel even. Vorige week hadden we een show, uh, ging over samenwonen. En over ja. verrassingen waarmee je geconfronteerd kon worden... op het moment dat je ging samenwonen met iemand waar je een relatie mee had. En Tim ja. belde inderdaad. En Tim, die, ver, die uh, had een, een prachtige relatie met een vrouw uit Zimbabwe. Ja, en, uh, die dat zei, zei, is best ik word... mooi. Ja, hartstikke leuk. En die zei, ik word elke ochtend om vier uur gewekt... door een bijzonder ritueel van haar dat ik ja. niet helemaal kan thuisbrengen. Ja, klopt. Nou ben ik al uh, een beetje geïnteresseerd in de vreemde cultuur. En met name in donker Afrika. En zo uh, ja, sprak me in eerste instantie de verhaal van Tim wel aan. En hij heeft me meteen geïnspireerd tot toch een beetje zoeken op internet. En ik ben dus eigenlijk uh, op zoek gegaan naar allerlei soorten mogelijke culturen in Zimbabwe. <laughs> en, Wat geweldig dit. En waar, ja. kwam, je, waar kwam je uiteindelijk uh, terecht op het wereldwijde web? Nou ja, ik heb vooral gezocht naar een ritueel met een parelketting, toren en uh, water halen en daar waren we gebeden steeds harder uh, opschreeuwen midden in de nacht om vier uur. Dat was ik helaas niet, niet tegengekomen. Of ik moet uh, verkeerd hebben gezocht, of niet goed genoeg. Maar, maar wat nee, denk jij dan, uh... als jij zegt dat het is een ritueel wat je niet kon vinden op internet, nou ja. Als je iets niet kan vinden op internet, dan wil je toch licht paniekerig raken, want het bestaat er dan inderdaad wel. Maar wat denk ja, jij dan? Wat denk jij dan? Dat uh, uh, waar, uh, waar Tim, uh, uh, Tim's uh, verloofde of, of de vrouw mee die woont? wat denk jij dan dat het was? Misschien heeft ze wel aparte rituelen, maar is de fantasie van Tim zo ver doorgeslagen? Ja, geloofde ja, ja. hem niet. Geloofde je hem niet, Jochem? Ja, ik, ik, ik twijfelde toch. Ja. Dat is echt op minst, Maar waarschijnlijk bouwt hij vanavond wel terug. En dan, uh, ja, misschien weet hij mij dan wel te overtuigen. Nou ja, we hebben later in de show, hebben we nog even een, uh, een verdieping over dit onderwerp. Dus blijf luisteren, Jochem. Uh -huh. en, en wat vond de seksuoloog eigenlijk uh, nou, van het verhaal? Nou, dat, uh, dat ga je later op de avond horen. Want wij, uh, zoals ik vorige week beloofde, zei ik, nou, ik ga even de hulp inroepen van Wil Berghuis, onze seksuoloog. Uh -huh. En die gaat daar later uh, in de show wat dieper op in. Dus ik zeg, Jochem, blijf gezellig luisteren. Blijf bij ons. Ja, dat zal ik zeker doen. Oké. Okay. Ja. Dank voor je het is om een uitzending te zijn. Geweest. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Misschien wel eens een keer vaker doen. Nou, moet je vaker bellen. Vinden we leuk. Jochem, ja, okay, dank je wel. mooi. Oké. Dank je Nou, Wilk Berghuis wordt inderdaad gebeld. Twee keer. Straks over uh, hoe open moet zijn in relatie. En later dan over uh, Tim en zijn verhaal. I hear the Tim Knoll. Just an evening drinking wine. As I said. I Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Wat zit ik nu in een Sleur? Wil weet het. 2011 is het tijdperk van de openheid. Je kan op Twitter of op Facebook zetten wat je gaat eten... op wie je verliefd bent, wat je toekomstdromen zijn... waar je wil werken, met wie je hebt gedate en hoe die date was. En we kunnen dat allemaal maar lezen van elkaar. En daarom dacht ik, ik moet eigenlijk een show maken over openheid in relaties. Publieke relaties. Hoe... Open moet je eigenlijk zijn. En geldt het zo dat als je maar opener en opener bent over je liefdes en je seksleven... is dat een goed ding of is dat uiteindelijk ook ergens wel wat schadelijk? Wil Berghuis, goeienacht. Goeienacht. Hi Wil, je bent een vaste seksverlogen En ik weet dat jij het ook om je heen ziet. Je bent er ook een onderdeel van... Maar dit is het tijdperk van dat je alles maar op het internet knalt over jezelf. Ja, tenminste, sommigen doen dat, hè. En sommigen zijn een beetje terughoudend. Ik ben een beetje terughoudend hoor, maar ja, ik ben natuurlijk ook uh, van uh, iets oudere generatie... en dan, uh, dan ben je altijd een beetje sceptisch naar nieuwe dingen. Zo van, nou, is dat wel allemaal goed. En ik denk ook dat het wel goed is om, om toch een beetje kritisch te blijven. Maar, dus het um... is niet, zo, zeg jij dat, hoe opener je bent naar de wereld toe... naar jezelf en naar je partner over je liefdes en je seksleven... Hoe beter dat werkt? Nee, niet altijd. Echt niet. Ik denk uh, dat uh, uh, het wel goed is om uh, in ieder geval met degene met wie je seks hebt, en uh, dat, dat is meestal je vaste partner, om daar wel open over te zijn. Over. Dat geldt natuurlijk over heel veel dingen, maar zeker over seksualiteit en intimiteit. Want uh, door openheid, um, hè, door beide open te zijn, uh, krijg je vaak uh, meer, uh, meer begrip voor elkaar. Want dan weet je wat er speelt in de ander. Hoef je niet voor de ander te denken. Hè, maar dan kun je met elkaar meedenken. En dan kun je elkaar beter begrijpen. En als je elkaar beter begrijpt, euh, dan betekent dat ook dat er minder kans is op allerlei euh, misverstanden. En misverstanden leiden vaak weer tot irritaties en irritaties weer tot conflicten. Dus daarmee voorkom je wel een hoop ellende door open te zijn. Wat merk jij in je praktijk van euh, mensen die veel andere mensen bij hun relatie betrekken? Want we hebben natuurlijk in lust over seks en liefde. Mm -hmm. Wat gebeurt er met de relatie als je dat zo opengooit dat iedereen zich er tegenaan kan bemoeien? Ja, nou, dat, het heeft altijd twee kanten. Ik denk dat het heel prettig is als je uh, verliefd bent en je kunt dat met heel veel mensen delen. En ik denk ook dat het heel fijn is als je heel veel zorgen hebt in je relatie en je kunt dat met heel veel mensen delen. Maar uh, wees je ook bewust van, uh, van uh, ja, toch een beetje de risico's die daar aan zitten. is namelijk dat, uh, dat er mensen zijn die het uh, niet alleen met je delen en jou daarin uh, uh, je eigen verantwoording laten, maar die zich daar tegenaan gaan bemoeien met adviezen komen ongevraagd en uh, je dan verwijten als je dan weer wat anders doet. Dus ja, er zitten altijd twee kanten aan. Hè? Het samen delen, dat, dat heeft heel veel voordelen. Maar um, als je um, adviezen krijgt ongevraagd, mensen gaan zich ermee bemoeien... of geven heel veel kritiek of keuren het af, Ja, dat risico loop je dan natuurlijk ook. Nu uh, um, hadden wij bij Spuiten en Slikken het vorige seizoen de vrouw van Lange Frans de gast... Mm Hartstikke -hmm. leuk en een beetje gek mens, helemaal leuk. Maar um, ik heb haar Twitter een tijdje gevolgd in voorbereiding uh, tot die show. En zij knalde alles eruit. Ook dat ze boos was op lange Frans, of dat ze blij was of dat hij van zijn, van zijn zakenmanager af moest. En, en, en ik dacht, wat steekt er nou achter? Het tijdperk waarin we alles maar willen ventileren. Ja, jij, nou hè? ja, nou of het alleen psychologisch is, ik denk ook dat uh, dat het verschil is. Met vroeger de mogelijkheden zijn er en daar moet we ook eerlijk in zijn. Ik bedoel, twintig, uh, dertig jaar geleden kon het niet. Hè, maar nu kun je op allerlei manieren jezelf laten zien en inderdaad je mening ventileren en uh, overal over meekletsen op allerlei blogs en forums en uh, we weten overal wat van en we kunnen overal meedoen. Dus die mogelijkheid is natuurlijk wel veranderd, hè, die is er. En ja, dan heb je natuurlijk mensen die, uh, die dat graag doen. He, die zichzelf graag etaleren, hun mening graag etaleren. En uh, dat op een of andere manier. Ja, dat zou je haar zelf moeten vragen waarom ze dat doet. Maar, maar ja, heel veel mensen vinden dat gewoon prettig. Ja, dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. Nu moet ik meteen ook denken, terwijl ik je, naar je luister, denk ik... Ja, dat snap ik ook wel heel goed. En uh, daar herken ik me ook in. Maar een vriend van mij en een rapper, die twitterde ooit... Goh, ik wil die en die telefoon wel. En een dag later, uh, van die fabrikant, uh, vijf telefoons op de stoep. Met uh, hartstikke leuk dat je dat wil, en wij vinden het leuk om jou te sponsoren, het kan allemaal. Dus op die manier heeft ja. het natuurlijk ook wel iets dat je open bent over wat je wil. En dan maak je ook wel ruimte dat het naar je toe komt. Als je, ja, dan, als, nou, ja, als je een bekende dus, rapper bent. Dan. Ja, dan moet je dan. <laughs> ik denk, als ik het doe, dan komt het <laughs> nee maar Dus dat scheelt natuurlijk allemaal wel. En, en je, dan maak je op, op een goede manier gebruik van de mogelijkheden die het, uh, die het heeft. Dus ik uh, denk, ja. ja, er zitten zeker niet allemaal negatieve dingen aan. Maar als je het dan weer bekijkt in relatie tot, uh, tot seksualiteit en intimiteit. En het woord zegt het al, intimiteit. Ja, met hoeveel mensen wil je intimiteit delen? Meestal zijn dat een handje vol. Ja. En want dan blijft het intiem. En ja, als je de intimiteit van je eigen relatie gaat delen met honderdduizenden mensen... en je weet niet wie en wat die met die informatie gaan doen... ja, dan denk ik is dat wel de goede weg? Daar twijfel ik dus aan. Nou, of dat de goede weg is, dat ga ik gedurende deze show ontdekken. Want uh, ik ga onder andere praten met Marielle uit The Bachelor... Zij uh, deed aan een programma mee waar ze de hele wereld uh, deelgenoot maakte van haar intieme gevoelens voor de bachelor Lars. Daarover straks meer. Wil, allerlaatste vraag. Persoonlijke mm -hmm. vraag van mij naar jou. Uh, heet Hangijzer onder de internetters. Je relatiestatus bekendmaken op Facebook. Ik heb verkering. Ik ben daar hartstikke blij mee. Ik denk, voor altijd moeten we bij elkaar blijven. Maar ik denk, relatiestatus bekendmaken, dat vind ik toch een beetje eng. Ja, Omdat dan ja. kan iedereen besnuffelen en onderzoeken wie mijn vriend is. En is dat wel de bedoeling? Geef ja. mij eens advies, Wil. Nou, ik, ja, je hebt het net al gehoord van mij. Hè. Ik zou het zelf niet doen. Dan denk ik, hou het alsjeblieft voor jezelf. Hè. Want uh, ja, een relatie en intimiteit is bedoeld om, om echt... Dat is je eigen levensgebied, je privégebied. En op het moment dat je dat gaat delen, en bij jou geldt natuurlijk ook, je bent ook een, een relatief bekende Nederlander, dus mensen, er zullen meer Netjes. mensen jou volgen. Ja, die houden dat in de gaten en die hebben daar misschien bedoelingen mee ja, die jij helemaal niet in had en wat je ook helemaal niet kunt overzien. Dus daar zitten gewoon best veel risico's aan. Ik zou het niet doen. Dank maar... voor het advies, Wil. gaat <laughs> ga het ook niet doen. <laughs> maar misschien is, er, misschien is er een luisteraar die mij in één keer op andere gedachten brengt. Tot vier uur vannacht hebben we het namelijk over het onderwerp. Wil, dankjewel. We bellen jou straks... want we hebben een prachtige luisteraarsvraag. Nou, ik ben reuze benieuwd. Tot, Tot later. Hoi. Open zijn in je seksleven en in je relatie. Open zijn door alles te knallen op het internet... of open zijn door op televisie of op de camera... aan iedereen te verkondigen dat je van iemand houdt... en dat je het met iemand wil doen. Daar hebben we het vannacht over. Wat vind je daarvan? Hoe open moet je eigenlijk zijn... over je seks- en je liefdesleven? Ik wil het van je horen. 0800 1121.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 I know I won. There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa. Vannacht in Lust hebben we het over publieke relaties. Wie doet het met wie en waar doen ze het en waarom doen ze het met elkaar... en wie doen het niet meer met wie en hoe komt het dat het uit is. En dit zijn vragen die we ons dus blijkbaar elke dag stellen. Want als ik kijk naar het aantal websites, het aantal gossip sites... het aantal roddelsites, het aantal programma's die daarover gaan... dat worden er maar meer en meer. Dus blijkbaar willen wij dat soort dingen van anderen weten. Aan de lijn heb ik Madelon. Redactrice en gossipexpert van Ze.nl. Madelon, goeienacht. Goeienacht. Madelon, jij bent een gossipexpert. Vind ik een fantastisch woord. Ja, ja ik, uh, ik hou het wel regelmatig bij inderdaad. Dus. Uh... Wanneer is iets gossip? En wanneer is iets nou ja, nieuws of, of niet interessant? Of... Nou ja, we willen natuurlijk allemaal uh, op de hoogte blijven van uh, de ins en outs van de BN'ers en uh, bekende buitenlanders. Dus uh, ja, als zij een relatie hebben of als zij daten met iemand, dan uh, is dat natuurlijk altijd leuk om te weten. Waarom denk je dat we dat zo leuk vinden? Ik ben zelf ook iemand die me erop kan betrappen, dat ik dan toch heel eventjes, het is echt heel erg, als ik ergens, ik koop hem nooit, maar als ik ergens een privé zie liggen, dan ga ik toch even erin bladeren of een weekend. Dan ja, ik dan toch kan kinderen dat toch wel leven. Hè? Hoe ja, ja, dat komt dat? Is toch, um... Hoe komt het dat we dat doen en dat we dat willen? Ja, we vinden het gewoon leuk om, uh, om over anderen te praten. Ja, dat is nou eenmaal zo. Je kan het ontkennen of niet. Maar het lezen van anderen en dan vooral van bekende mensen die ver van je afstaan... maar waar je toch veel van weet, dat is gewoon interessant. Ja. En zeker voor vrouwen, want die vinden het sowieso leuk om, uh, om lekker te roddelen. Het is, een soort, uh, het is ook een soort tijdsverdrijf. Een beetje roddelen, een beetje kletsen. Ja, ik denk het wel, ja. Hé, hey, wat, uh, wat zijn nou, uh, als je kijkt naar het afgelopen jaar... wat zijn nou absolute toppers geweest op gossipgebied? Dat je denkt, nou, het maakt niet uit wat je plaatst over deze persoon. Het is altijd prijs. Iedereen wil dat de hele tijd lezen. Van het afgelopen jaar? Ja. Nou, dat is uh, sowieso natuurlijk uh, Kate en William geweest. Het grote huwelijk. Uh -huh. da daar heeft iedereen echt over gepraat natuurlijk. En uh, dat is ook flink veel in het nieuws geweest. Um, Jolante. Je... Sorry? Jolante. Ja, Jolant en Wesley, Ja, Jolanta, Greek, Jolanta en Wesley, ja dat, uh, dat zijn wel dingen die iedereen boeien blijkbaar. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Want uh, als ik kijk naar mezelf... Uh, nu ben ik ook best wel voorzichtig met uh, de informatie die ik over mezelf uitgooi. Ik, ik date niet met, uh, met, uh, met mannen van de televisie. Maar ik ben wel een presentatrice bij BNN. Hoe uh, werkt dat? Wanneer kom je in dat circuit... dat, dat, dat in één keer jouw privéleven... Een soort enorm ding wordt. Want ik heb dat niet zo. En dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet zo erg dat ik het niet heb. Maar hoe werkt dat? Ja, het ligt inderdaad natuurlijk ook gewoon aan jezelf, hoe je daar zelf mee omgaat. Want zoals je zegt, je komt daar nooit echt mee in het nieuws. Nou ja, als je daar gewoon niks over naar buiten brengt, dan, ja, dan vinden mensen het blijkbaar ook prima. Maar um, als je kijkt naar Jolanda en Wesley, die pakten hun huwelijk zo groot aan en daar kwam zoveel publiciteit op af. Dat, dat veroorzaakte ze ook een beetje zelf. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Alicia Keys, die heeft het nooit over haar, haar privéleven. En ja, dat is ook prima, want daar horen we dan ook niks over. Ben je een minder grote ster als je niet in de roddelbladen staat? Um, nee, ik denk het niet. Ik vind het juist wel iets fiets hebben. Ja, echt? Maar ja, jij bent een gossip-expert, wel... dus je leeft er natuurlijk van als mensen uh, fantastische verhalen uh, bij jou uh, droppen of als je daarachter komt. Dat is waar, maar ik vind het ook wel getuigen van uh, zelfrespect als je daar gewoon niet over wil praten. Persoonlijk vind ik dat. Oké. Okay. Merk je wel eens... Um, ook bijvoorbeeld aan lezers, dat iemand op een gegeven moment klaar is... met een persoon die veel in nieuws is geweest. Of, of werkt dat toch niet zo? Ja, het is vooral als het vaak over hetzelfde onderwerp gaat. Als de ruzie maar blijft doorgaan en als er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn in één bepaalde ruzie of conflict... Dan, dan zijn mensen er op een gegeven moment wel klaar mee. Ik denk ook als het nu weer over het huwelijk van Wesseling en Jolanten zou gaan... Dan, dan vinden mensen dat niet leuk meer. Dan denken ze, ja, dat is geweest en uh, dat hoeven we niet meer te horen. Dus er zit ook een soort, uh, er zit ook een soort uh, leeftijdsduur of een soort levensduur aan hoe lang een nieuwtje interessant blijft. Ja, ik denk het wel. En het is ook een beetje een gunfactor. Kijk, Jolante valt niet bij iedereen in de smaak. En ja, hoe dat komt, daar kan je over discussiëren, maar dat is nou eenmaal zo. Dus waarschijnlijk zijn mensen ook eerder klaar met haar als ze haar weer eens in het nieuws zien. Hoe komt dat? Hoe werkt dat, de gunfactor? Uh, ja, dan, dat is gewoon hoe ze zich gedraagt in de media en hoe ze, hoe ze zich opstelt, denk ik. Het is ook, als jij met een boze blik uh, langs een fotograaf loopt, ja, dan gaan mensen ook denken. Nou, uh, die is ook lekker zagarijnig. En uh, ja, dus dat mag, dan vinden ze het niet interessant meer. Dat mag eigenlijk niet. Hey, relaties, uh, publieke relaties. Want daar komen we natuurlijk ontzettend veel voorbij, daar hebben we het ook over. Wat zijn uh, volgens jou, en het is jouw uh, jouw vakgebied? Wat zijn nou de grootste valkuilen voor twee mensen... die openlijk een relatie hebben en allebei bekend zijn? Wat gaat er, wat gaat er nou altijd fout? Grootste valkuilen. Ik denk wanneer je relatie sowieso heel veel in de publiciteit staat... en heel, waar, wanneer er heel veel over gezegd wordt... Dat dat al een punt is waar je heel goed mee om moet kunnen gaan als je met z'n tweeën bent. Als er constant uh, iets over je in de bladen staat, dan heb je waarschijnlijk constant wel het gevoel dat je jezelf moet verdedigen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat is denk ik een heel groot breekpunt voor, uh, voor een aantal relaties. Dat je de niet tijd zin hebt om te verdedigen wat er gaande is. Ja. oké, okay. Madelon, ik vond het superleuk om je gesproken te hebben. Even om ons warm te houden. Jij hebt natuurlijk alle insights. Geef me één smeuig nieuwtje, één roddeltje. Um, nou, we hebben uh, gezien Geert Hoes. Die, uh, die heeft weer een nieuwe relatie sinds kort. Geert Hoes en, heeft uh, een nieuwe relatie. Ik, ja? Misschien ga ik iets heel raars zeggen, maar wie is dat? Geert Hoes, uh, die kennen we uit Goede Tijden. Okay. Die heeft oh. een een jaar geleden in Goede Tijden gespeeld en heb ik nog wat andere roddeltjes gehad. Een bekende acteur. En die heeft een nieuwe relatie? Hij heeft een nieuwe relatie. Hij, uh, hij was een aantal jaar geleden van de mama. Hij heeft de uh, verhouding met Gerard Joling gehad. Oh. Maar uh, dat is uh, helemaal voorbij. Hij heeft uh, een nieuwe vriendin. Mieke Tel heet ze. En um, voor haar heeft hij zijn ex verlaten. Dus dat uh, wil wel heel wat zeggen, denk ik. Zijn ex en zijn uh, seksuele status, toch? Van ja, een homoseksueel ja, naar ja. Ja. Okay. Even een puntje van aandacht. Ik, ik vind hem smeuig, Madelon. <laughs> Fijn dat we even mochten bellen. en Goeienacht. Ja, graag gedaan. En fijne nacht verder. Goedenacht. Kan jij me vertellen, en ik weet dat ik het ook over mijn eigen gedrag heb... waarom we zo geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in de levens van anderen. Ik bemerk gewoon soms dat ik een avond, de hele avond op Facebook... kan gaan checken wat iedereen eigenlijk aan het doen is met zijn leven. En dan, nadat ik dat dan bijna twee uur heb gedaan... dan voel ik me zo'n sukkel. denk, jezus, je hebt toch al wat bezig te doen? Nou, niet dus. Heb jij dat ook? En weet jij waar je dan eigenlijk naar op zoek bent? Als je zo aan het luisteren bent, aan het graven bent... Naar informatie van anderen. Deel het met mij. 0800 1121. 0800 1121. Mailen mag ook naar lust.bnm.nl. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust, het is lust. bijna twee uur. Maar uh, in de tweede uur kom ik met uh, al mijn lustigheid bij je terug. En dan ga ik bellen met onder andere Jennifer. Zij is een social media expert en gaat mij uh, alles uitleggen over hoe dat werkt. Als mensen open zijn op Twitter en Facebook en waarom dat is. En we gaan bellen met uh, Mariella van The Bachelor. Je weet wel, die niet de man kreeg.